To ask you Can we talk But you just said No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 John Henry Newman was een Anglikaan die in het midden van de 19e eeuw overstapte naar de Rooms-Katholieke Kerk. De twee kerken hebben nog steeds conflicten. Zo zijn conservatieve Anglikaanse geestelijken opgeroepen om terug te keren naar de Kerk van Rome. De paus gaat vandaag weer naar huis. Gisteravond zijn de zes mannen vrijgelaten die werden verdacht van het beramen van een aanslag tijdens het pausbezoek. De politie heeft geen aanwijzingen gevonden. De ETA heeft zich bereid verklaard mee te werken aan, een interna aan internationale bemiddeling... in het conflict met de Spaanse regering. De Baskische terreurorganisatie heeft een verklaring... waarin dat staat naar enkele Baskische kranten gestuurd. De verklaring is het vervolg op het aanbod twee weken geleden... van een eenzijdig staakt het vuren. De Spaanse regering ging daar niet op in. De strijd van de ETA voor onafhankelijkheid van Spanje... heeft sinds 1968 van meer dan 800 levens, meer dan 800 levens gekost. De organisatie lijkt de laatste jaren steeds verder te zijn gemarginaliseerd, maar bij de aanslagen door de ETA vallen nog steeds doden. In Bagdad zijn vanmorgen op twee plekken aanslagen gepleegd. Minstens 18 mensen kwamen daarbij om en er vielen bijna 100 gewonden. Onder de doden zijn twee politieagenten. De twee autobommen ontploften bijna gelijktijdig. één in het westen en één in het noorden van de stad. In Opdam in Noord-Holland heeft pastoor Vlaar onder grote belangstelling weer een mis opgedragen. De pastoor werd geschorst nadat hij op de dag van de WK-finale in een oranje kazuivel een oranje mis had opgedragen. Na een periode van bezinning mocht Vlaar van het bisdom terugkeren. Tijdens de dienst van vandaag betuigde hij spijt, maar hij had wel een oranje polsbandje om. Het weer in het noorden van het land regenachtig. In het zuiden droog. Temperatuur rond de 16 graden. Ook vanavond in het noorden buien. In het zuiden wisselend bewolkt en droog. Morgen regenachtig. Dit was het NOS. Journal. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Family Land. Let!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 80 was het uh, jaar van uh, dit nummer 'Adult Education' van uh, Hall en Oates. Daryl Hall en John Oates en daarna uh, is het een beetje de zware zang van dit uh, Amerikaanse duo geweest. Moet wel een beetje denken aan een periode ergens op school, maar dan heb ik het al wat meer dan uh, 25 jaar terug. Uh, Zolang uh, ben ik zelf wel met radio bezig, maar daarvoor uh, was het een beetje ontstaan met, uh, met een paar uh, gasten. Uh, een beetje zo'n drive-in discotheek. die ging een beetje draaien bij klasseavonden van een school. En een deel van die school die kwam gisteren samen in een uh, ja, strandpaviljoen. En dan zie je ineens van. Ah, het is altijd wel leuk als je uh, een jaar of tig niet gezien hebt. En, en dan ineens word je geconfronteerd van. Uh ja, ja, het is uh, wel leuk. Maar uh, we worden allemaal wel een dagje ouder. En wij natuurlijk, zeg ik er dan nog maar even uh, heel snel bij. Heel veel uh, jaren 80 muziek uh, gisteren om mijn oren gehad. Uh, dit uh, viel er een beetje buiten, want het was een uh, reunie van 80-81. En dit is uit 84. Dus uh, niet helemaal volgens de regeltjes. Kijk op het beeld, zie ik uh, in ieder geval een paar uh, dure dinketors uh, klaarstaan. Met daarvoor een hele grote safety car. Uh, ik denk dat wij zo dadelijk uh, gaan uh, meemaken dat de de toerwagen Dusselcup gaat beginnen. En dan zullen we straks van Willem horen hoe het verder gaat verlopen. Dus dat sowieso. Heb je ook van de week naar de televisie gekeken? En wat viel je daar toen op? Het viel mij in ieder geval op dat er een, een of andere creatief iemand bezig was een jurk te maken. Maar die jurk, nou, ik weet het niet hoor. Ik, uh, ik, ik zou bijna spontaan vegetariër worden eerlijk gezegd. Ik heb het over Lady Gaga en ze had uh, vorig jaar met Colby... Ja. Uh, dan moet ik eens even goed kijken. Oh, uh, nog wat met dit nummer Just Dance, een hele grote hit. De meeste mensen zitten zich helemaal af te vragen van wat is dit nu? Wat is dit nu? Nou, ik zal het je gewoon uitleggen. Uh, zij heeft hier al twee keer uh, met een akoestische gitaar in, uh, de, uh, ja, in de studio hier gespeeld. Ze is de winnares van de Grote Prijs van Nederland van 2008. En dit zijn zo'n beetje van die projecten die ze er nog eens even bij doet. Ik heb het over Fabiana Dammers met een heel apart uh, iets... En dat nummer dat heeft ze zelf uh, gemaakt. Een beetje bestemd voor de underground scene. Maar het geeft al een, alleen maar aan in mijn optiek hoe uh, ja, min, uh, min of meer breed deze muzikante is geschoold. Dus ze kan eigenlijk alles. Een beetje allround uh, mag ik wel zeggen. We gaan even weer terug naar het autosportverhaal. Want uh, er wordt uh, natuurlijk niet alleen uh, wordt er gereden op uh, het circuitpark van Zandvoort. Maar er is ook nog uh, nieuws te melden van het circuit Assen. En daar heeft uh, een uh, bos GP Race uh, is daar geweest. Dat zijn oude Formule 1 auto's. Die, uh, die auto's die hebben we hier uh, gezien tijdens de Masters. En een van de mensen die daar heel erg hard kan rijden... is Marijn van Kalmtaut. We kennen hem uh, van een verleden in de BRL V6 Lite. Daar heeft hij, uh, hij meegedaan... Ja, dit is weer erg onverstandig. Maar misschien is dat straks wel vermeldenswaardig wat er, wat er gebeurt nu op de baan in het Park Zandvoort. Maar Marijn van Kalmthout uit Hofdorp, die is heel erg... ...goed bezig geweest daar op het circuit van Assen. Hij was het hele veld snel af... ...met de snelste rondetijd op een vochtige baan. En uh, klassementsleider Klaas Zwart... ...weer tweede in... ...nadat hij in de opwarmronde bij het uitkomen... ...van de Chicane Spinde... Uh, ...is uh, hij dus tweede geworden... ...in de race die op Assen is gereden. De Bos GP race dus. En dan heeft er nog een... een uh en um, vermeldenswaardig uh, iets is Ingo Gerstel. Die stuurde zijn GP2 naar de laatste podiumplaats in de open klasse. En in de mastersklasse staat er geen maat op Caroline's Becker. En de Duitser won wederom en gaat nu, ondanks dat hij het eerste evenement niet meedeed en niet reed, aan de leiding in de mastersklasse. Uh, dat was uh, onder andere het, uh, de wedstrijd, maar er is natuurlijk nog meer uh, te melden. Want die kwalificatie die was op zaterdag was op, uh, op een baan die deels nat en ook deels droog was. En veel coureurs kozen voor regenbanden, maar dat bleek niet de snelste optie. In de laatste ronde pakte Van Kalmthout op uh, Sliks de pol, En terwijl Klaas Zwart het op regenbanden de tweede tijd neerzette. En Ingo Gestal die reed de derde tijd. Regerend kampioen Henk de Boer was de vierde. Ook in Assen moesten de, de grote jongens van de Bosch GP het draag uh, lopen. De Dempers deden daar ook een hun treden. Uh, bij de rollende start had uh, Marijn van Kalentout al direct een snelle voorsprong genomen. En reden is dat de spin van Klaas Zwart net uh, voor het opkomen van het rechte eind. En omdat het spetterde toen we de grid uh, opkwamen, besloten we om de afstelling van Dempers uh, te veranderen van hard naar zacht. En de vijf minuten die we daarvoor uh, hadden, hebben, was echter ingekort. En net toen we de afstelling voor op uh, zacht hadden gezet, kwam het zijn van de monteurs van de grid dat we weg moesten. En dat betekent dat we dus nog echter op hard stonden. Uh, ik heb het dus niet over de geluidsdempers, maar over de schokdempers. Er was dus helemaal geen geluidrestrictie uh, aan de hand. Dat zal ik dan ook maar meteen even recht zetten. Uh, dat was dus het verhaal van Klaas Zwart. Uiteindelijk moest uh, Zwart het hoofd uh, buigen voor uh, Marijn van Kalmthout. Die de wedstrijd uh, volledig naar zijn hand uh, wist te zetten. Zwart werd dus uh, tweede en Gerstel werd derde. En in de open klasse was het... Uh, of ja, wat is het? Karl Heinz Becker bij de Masters was hij daar de eerste. Uh, Carlos Antunes Tavares werd tweede bij die Masters klasse. En Hendry die werd derde in de Masters klasse. En dan heb ik het over de Bos. Grand Prix series. Uh, dat is het uh, Centennial Classic wat in Assen werd gehouden. Dat uh, was het uh, verhaal al daar. Dan gaan we straks uh, kijken op het uh, circuitpark Zandvoort met de, het verloop van de Tourwagen Diesel Cup. Nu even terug naar België. En uh, deze man heeft uh, ook een uh, aardige reputatie inmiddels opgebouwd uh, hier in uh, de lage landen. Milo en You Don't Know.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 had ik het spotje even niet klaarstaan van de pit Report. Het is ook altijd heel erg leuk. Nou, we gaan kijken of we dat gewoon alsnog kunnen doen. Dan moeten we even het uh, fijne MD'tje omwisselen. En dan moeten we hem er weer in proppen. Dat is altijd. Uh, als je dat even gaat vertellen, kan ik ook nog even vertellen dat er uh, de ruitenwissers inmiddels uh, aan zijn uh, op het uh, circuit. Maar uh, of die ruitenwissers ook aan zijn voor onze verslaggever te plaatsen. Dat gaan we dus nu horen. CFM Race Radio Pit Report. Pit Report! Want Willem, we zijn uh, inmiddels al uh, een tijdje weer onderweg. Uh, ik uh, zei 20 seconden voor het plaatje, maar jij zei 40 minuten voor de wedstrijd, toch? Ja, wel, op het moment dat jij dat zei hebben we nog uh, 40 minuten te gaan een uh, race in de ook een race over uh, 50 minuten nou, tien zijn er inmiddels alweer uh, verstreken dus uh, ja, dat is het uh, rekenzommetje dan. dan kijken we even naar die race uh, ja, aan de leiding en dan uh, met een uh, aardig voorsprong is dat uh, de equipe van uh, Christian houdt uh, Jackie van Ende, dit weekend uh, voor het eerst uh, met deze BMW onderweg uh, die ingezet wordt door de equipe uh, Noor uh, Motorsport, auto is nog niet helemaal uh, volgens de regels uh, van toewagen, uh, dieselklassement. Vandaar ook dat deze auto... Uh buiten mededelingen uh, meedoet. Dat is iets wat we eerder gezien hebben. Onder andere met de golf uh, van Jeroen Dik. Die eerst een uh, proefwedstrijd meedeed. Zeg maar met de Cup Om te kijken hoe die staat in verhouding tot de rest van het veld. Nou, dit uh, weekend is dat natuurlijk aan deze uh, BMW. Die BMW die uh, gisteren ook al uh, de wedstrijd wist te winnen. En uh, ja, nu ook aan de leiding. Maar op de tweede plaats is het uh, de equipe van uh, Jeroen uh, Dik. Of equipe, ja dat is geen equipe. Want de man doet het al heel Helemaal alleen, dus uh, ja, constante uh, rondetijden, want hij wisselt niet van rijder, dus er zit geen verschil uh, in. Wat dat er gaat, je bent ook een van de kandidaten voor de titel. Over de derde plaats zien we dan terug uh, Henry Sundberg, uh, die samen uh, met uh, Jeroen daar Daarachter is het uh, de Volvo van Baars, uh, die uh, plaats 4 inneemt en plaats 5 in hem terug uh, Ron Zwart met... Uh, Marcel van Leen die samen een BMW 120 uh, delen. Kijken we nog even, ja er zijn uh, het gaat altijd op, op, op, even een communicatie uh, daarin. Uh, Ronald uh, Maureen, die rijdt met uh, de grote. Ja, die jongens uh, gisteren uh, heftig gevecht met een andere titelkonditaat, de equipe Noor uh, van de Ende. Ja, dat eindigde uh, voor, twee, voor beide met uh, tranen. Vandaar dat ze beide achteraan het veld moesten starten. Ja, en in de eerste paar ronden zagen we alweer wat uh, gerangel of gestengel, uh, hoe je het noemen wil, tussen deze twee auto's. En ik hoorde net al uh, dat uh, teammanager van de equipe Noor uh, zich moet gaan melden bij de wedstrijdleiding. Dus hoe dat verder gaat, moeten uh, we afwachten. Net al lang, net te gaan af moeten wachten hoe deze race verder gaat. Die, ja, de ruitenwissers zijn aan, zeg jij. Maar dat is dan op de intervalstand denk ik. Want dat is een beetje geval. Dat heeft geen invloed op het wegdek en de grip van de banden daarop. Goed, Willem. dankjewel voor het moment. Wij gaan weer verder met muziek te draaien. Dat doen we met een, een, ja, een band uit Rotterdam. Hier is de Cosmic Carnaval met Sher Love.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 Nou, het is volgens mij een beetje bloed aan de paal... Uh, tijdens uh, de wedstrijd van de Tourwagen Diesel Cup. Er gebeurt achter in het uh, veld, dan niet eens zozeer bij uh, de koplopers... Dat gebeurt er van alles, maar dat uh, horen we straks van, uh, van Willem... wat daar allemaal zich afspeelt. Er uh, wordt een beetje een, uh, in een echte ouderwetse voetbalwedstrijd... Uh, we staan daar een paar gele kaarten voor, hoor, wat, uh, wat dat er gaat. Maar de wedstrijdleiding heeft daar een uh, middel voor. Uh, dan hebben ze zo'n zwarte, witte vlag... En uh, krijg je een zwarte vlag. Dat is zo'n beetje de rode kaart. Uh, wat uh, voor de sport geldt. Zo moet je het zien. Uh, we gaan even terug naar uh, gisteren. Want ik uh, was gisteren toch... Uh, na dat uh, reuniefeestje van uh, het strand en van mijn oude school uh, kwam ik ineens uh, terecht in een, uh, in een situatie van, ja we moeten toch nog iets melden om 10 oktober. Nou, zondag 10 oktober luister zelf aan. is het meest bizarre interview wat ik hier uh, gegeven. We zitten ergens uh, bij het lege fleshoek van uh, café Laurel en Hardy Ron Brouwer. Uh, we hebben het even over uh, het rondje dorp, op 10 oktober. Ja, dat klopt. We organiseren weer een uh, gezellige uh, kroegentocht in Zandvoort. Met een heleboel kroegen die meedoen. en We noemen het een rondje dorp Zandvoort. En dat begint smiddags om 1 uur. En dan kan je tot 1, uh, 1 oktober kan je daarvoor inschrijven. Ja, wat, wat, uh, wat kunnen de mensen dan verwachten als ze uh, op 1 oktober... Of uh, ja, ze moeten voor 1 oktober zich aan. Maar wat ja. kunnen de mensen wachten, verwachten op 10 oktober? Op 10 oktober, als je je ingeschreven hebt... Uh, dan word je ontvangen in, de, in het café waar je je ingeschreven hebt. En daar krijg je een t-shirt uh, overhandigd. En een, uh, een stempelkaart. En een routebeschrijving. Welke cafés je allemaal langs moet en uh, bij elk café uh, word je verwacht uh, om een opdracht uit te voeren dus, uh, en uh, misschien even wat te drinken tussendoor. Maar er zitten soms hilarische dingen tussen heb ik me laten vertellen. Uh, er worden de gekste dingen verzonnen en het wordt elk jaar gekker natuurlijk ja. en, en gezellig. Het zijn gezellige dingen dus uh, niet, te, niet te moeilijk en uh, gewoon leuk lachen en uh, ja, dat je er ook een beetje slappe lach van krijgt ja. uh, op een gegeven moment. Uh, even over uh, die spelletjes. Denken jullie dat uh, nou met z'n allen een beetje uit? Ja, dat, uh, iedereen geeft van tevoren op wat, wat ze gaan doen, uh, de cafés. Mm -hmm. En uh, kijk, als mensen dezelfde doen dan proberen we dat een beetje op te lossen. Dat ze wat anders gaan doen, dus dat ze niet allemaal, allemaal dezelfde dingen gaan uh, uitvoeren. En ja. dat, dat is natuurlijk niet zo leuk. Het zijn allemaal verschillende dingen. Ja. Uh, wat moet ik aan denken? Oud-Hollandse spelletjes? Uh, die zitten er ook bij, uh, maar dat, dat is eigenlijk een verrassing natuurlijk. Ik ga geen dingen verklappen die... Flauw! Uh... Ja, maar ik kan wel vertellen wat ze vorig jaar uh, gehad hebben. Dat is bijvoorbeeld uh, ja, uh, uh, kop van jut, uh, boomstam werpen. Er waren zelfs uh, van die stieren, rodeo stieren. Ja, niet niet, niet levende hè? Nee, uh, zo, zo mechanisch ja, hè. Dus ja, en dat soort dingen, maar ook heel eenvoudige dingen, dus dat is, dat is heel leuk en ik, dit jaar is het weer anders, we zullen het zien, 10 oktober. Um, want de bedoeling is dat als, uh, als je mee wil doen, dat je in een bepaalde kroeg moet vertegenwoordigen uh, Je schrijft gewoon in de kroeg uh, die meedoen, het maakt niet uit welke kroeg, maar wat jij zelf wil en daar begin je. Ja. En dan schrijf je in, ik betaal je 10 euro, je krijgt daar een t-shirt voor, je krijgt een heel gezellig rondje voor, er zijn overal hapjes klaar voor je en uh, ja je krijgt een heel boekje mee waar je allemaal naartoe moet. Ja. Weet je ook een beetje welke deelnemende kroegen en cafés hier dan nou meedoen? Ja, het is een uitgebreid rondje geworden dit jaar. Uh, ik zal ze even rustig opdoemen. Toeby, uh, uh, Alex, Café Bluis, de Chin, Chin de Lamstraal, de Scharrel, Veem, Café 4, Café Gezellig, Harlekeintje, de Klikspaan, Laurel en Hardy natuurlijk. Oomstee, Piripi, het Wapen van Zandvoort, de Williams, XL en de Yenks Saloon. Het zijn er, als jullie meegeteld hebben, 18. Dat is een behoorlijk aantal. En als je ze alle 18 gehad hebt, ik weet niet uh, hoe ziet het er dan uit. Nou, kijk, uh, je hoeft niet overal uh, alcohol te drinken. Uh -huh. <laughs> maar ik denk dat de meesten wel proberen om het, uh, om het rond te krijgen allemaal... Is het nou typisch iets Zandvoorts of uh, komen er soms ook nog wel eens mensen van buiten Zandvoort die denken: hé, hey, leuk? Nou, het wordt steeds uh, algemener. Je, je merkt steeds mensen van buitenaf uh, komen die mee willen doen. En uh, dat is wel leuk. Maar het meeste zijn natuurlijk echt Zandvoort. Dus of tenminste de mensen die echt in de, de plaatselijke cafés komen. En het zijn de gezelligste cafés van Zandvoort natuurlijk. Nou goed, 1 oktober, dan uh, moet je aanmelding dus binnen zijn. 1 oktober moet je ingeschreven staan. En uh, 10 oktober gaan we van start. Bij een van de deelnemende kroegen die je net genoemd hebt. Het maakt niet uit welke kroeg, als hij maar meedoet met Rondje Dorp. Dus. Helemaal goed, dankjewel. Ja, ook bedankt.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 Voort! Zeg dat voort! Nou, dat was uh, onze vriend uh, Klaas Koper Die uh, zeg maar bijna uh, toe is aan zijn laatste kunstje. Volgende week uh, is er het uh, Stads- en dorpsomroepersconcour in Zandvoort. Maar die dag dat was uh, gisteren uh, toch wel een belevenis, voor velen. En ja, ik kwam dus bij de Nederlands hervormde kerk. Of tegenwoordig heet dat uh, de Protestantse kerk. Een iets wat vreemd heerschap tegen. En dat vreemde heerschap, dat ging ik in mijn interview. de radio, maar ik, ik kijk naar je Leo, maar je ziet eruit als B.A. Miserbeek. Ja, ja, B.A. Miserbeek. <laughs> heel ander kleurtje en heel ander haar. waar dit uh, verhaal even op deze Korendag? Uh, de Koordag heeft als item uh, film. En uh, ja, er zijn dus heel veel filmfiguren. Batman, uh, noem maar op Mega Mindy. B.A. <laughs> nou... nou uh, je hebt er ook even naar de foto van, uh, van de, de heer uh, Mr. T naar zitten kijken? Ja, ja, ja helemaal nagemaakt. Ja. Hoe snel hebben ze dat uh, voor je aan elkaar gezet? Een uh, anderhalf uur bezig, geweest. anderhalf uur. Ja. dag, Want het is, uh, het is uh, voor jullie dan best wel als beachpop zinger. En jij bent een onderdeel van de beachpop zinger. Ik denk het toch wel een uh, pittig dagje zo? Ja, ja, we doen allemaal mee aan de, aan de organisatie. Uh, er is natuurlijk een groep die het allemaal voorbereidt. De commissie, maar wij zijn degene die die allemaal helpen die dag. En in dit geval zijn we allemaal verkleed. We hebben allemaal, maar we hebben ook allemaal onze taak. We doen allemaal dingen binnen de organisatie. Dus, uh... Want het is voor de mensen die komen uit het land, uh, alles wordt geregeld hè? Ja, ja. Ze, komen, ze komen aan, ze worden ontvangen. Dan worden ze in een aparte ruimte, dat is het clubhuis achter de kerk. Daar worden ze kunnen ze inzingen. Uh, ze hebben daar het dus water voor ze klaar, uh, snoepjes, uh, van alles voorzien. Daarna gaan ze de kerk in, dan worden, kunnen ze alles inleveren, dan gaat alles in koffers. Dan gaan ze zingen en dan komen ze aan de zijkant van de kerk komen ze eruit. En dan worden ze daar weer opgevangen en dan krijgen ze alle spullen weer terug. En zo, hebben ze, en zo doet iedereen zijn bijdrage, een half uur zingen. En, uh... Ik heb me laten vertellen, er is een koor uit Zuid-Limburg, uit Mechelen. Die komt, uh, die, kom, die komt dan deze kant op ja. voor uh, maar zes nummers en dan gaan ze weer. Ja, nou, ja dat is eigenlijk wel. Meestal naar, wordt het wordt ook wel een dagje zandvoerder vaker vaak. Hè? En als het nou een beetje mooi weer is, dan gaan ze nog naar de strand toe of ze gaan nog allerlei dingen doen. Dus, uh... Nou ja, goed. Ik, ik, ik, ik, ik zie ineens Batman uh, in mijn... Batman, Batman in, in uh, in, in loopt in mee in in in Ja, ja. De, de kerk in ja even nog één ding. Is dit ook uh, je outfit uh, misschien uh, om bij... Uh, bij dat andere wat je aan het doen bent, maak wel ja. indruk. Ja, dat indruk wel, maar <laughs> <laughs> dat blijft ook wel bij, denk ik dan. Goed, dankjewel. Alsjeblieft, he. Dat was Leo Miesbeek, ver, ja, min of meer vermomd en verkleed als B.A. Baraka's tijdens de koordendag. We gaan nog één plaatje draaien en dan gaan we eens even kijken hoe het toch bijstaat staat bij die toewagen Diesel Cup. Het is dus, uh, wat een minder bekend nummer van Joey Lewis en de News, maar het is wel heel erg leuk. Perfect World. Nou, het grote publiek weet dus uh, absoluut niet uh, van uh, is dit nou Joey Lewis in de news? Ja, het is uh, alleen een uh, wat onbekendere hit van hem. Perfect World was dat. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. En daar zijn we weer. Nou, met die uh, klapperende monteurs uh, dingen, dat is wel nodig. Want ik geloof dat het uh, ja, pitstopvenster een beetje geopend is, uh, Willem. Ja, dat komt helemaal, ja, het op uh, Windows, zoals dat uh, genoemd wordt. We hebben ook een reis over 50 minuten en uh, ja, er zijn er nog maar 17 uh, te gaan nu. En uh, ja, het is op dit moment ook uh, de drukte in de pitch die het uh, op het circuit zelf is wat onoverzichtelijker te maken. Maar over een minuut of vijf of tien is dat uh, helemaal weer hersteld. En ja, we kunnen ervan uitgaan dat de volgorde zo anti was. Uh, ja, zeker voor de type uh, van Jackie van der en Christian Frankhout... Die wel eens aan buiten mededeling uh, meerijden, maar uh, ja, die doen het heel goed en, uh, aan de leiding. Op de tweede plaats uh, dan is het uh, Jeroen Dik. Uh, Jeroen Dik uh, eigenlijk die hele goede zaken uh, doet dit weekend. Want uh, ja, er zijn eigenlijk drie uh, teams die in aanmerking komen voor het kampioenschap. Dat zijn de equipe uh, Noor en Ricardo van Ende en dan de uh, equipe uh, van... Uh Ronald en Maureen uh, met uh, Dennis de Groot. En ja, en die uh, twee uh, E-teams hebben elkaar gisteren de baan uh, gekinkeld, uh, zullen we dan maar zeggen. Mag in de derde in dat geval in de punten stond. Uh... Was dan uh, Jeroen Dik, uh, die dichter en dichter bij uh, de leiding van het klas. Vandaag uh, ligt hij op de tweede plaats. Ja, en het wordt dan uiteindelijk uh, de eerste plaats. Waar dat degene die uh, aan rijdt bij de mededelingen uh, meedoet. En dan kijken we even waar de anderen zijn dan in dat gewonnen. De equipe Nooren van de Ende. Net aan boord was dat in het begin van het, uh, deze race. Uh, Nooren uh, die stuurde. Ja, die uh, had al een waarschuwing gehad. Die kreeg nogmaals een uh, waarschuwing vanwege zijn uh, rijgedrag. Hij moest van ...achter in het veld naar voren zien te komen. Ja, dat gebeurt niet altijd op de wat nette manier. En ja, daarvoor was hij gewaarschuwd. Nou ja, wie erg genoeg was, uh, op een gegeven moment, uh, was het ook einde oefening uh, voor die uh, auto... Uh, ...die niet verder ging uh, door uh, wat schade aan de auto. Nou, geen enkel puntje dan uh, voor deze equipe uh, in het kampioenschap. Uh, ja, lachend voorbij de auto komt uh, Jeroen Dik, want die uh, regent zichzelf al rijk uh, richting kampioenschap. En dan moeten we ook nog even kijken Daar ook nog een Ronald, uh, Maureen en uh, Dennis de Ja, Die is nog wel actief. Ik ben even kwijt op de plaatsje weg. Maar die... Uh, hij vindt zijn uh, weg door het veld uh, nog wel. En aan, aan het eind van de race zal hij toch de nodige punten uh, bij elkaar uh, verzamelen. Zodat uh, zeker voor Toelwagen, die aan al die met de finale race is, uh, een uh, strijd gaan krijgen van welke equipe uiteindelijk uh, met de eer gaat strijken. Kijken we nog even de leiding van de race aan. Uh... Uh, de equipe uh, Jackie van der Ende en Christian Frankenhout met nu uh, Jackie van der Ende achter het stuur. Tweede dan uh, Jeroen Dik en derde uh, moet het nog zijn de actiep e van uh, Jeroen Bleekemolen uh, en Harry Samsenbrink. I'll give it all Op bedenkelijke koppen, meteen deze kant op kijken. Ja, jongens, dit is gewoon regionaal en dit verdient ook nog een beetje de aandacht gangster was dat met uh, um, no disguise. Ja, ja, hoor ik een aantal zeggen. Ja, ik heb er nog nooit van gehoord. Nou, je gaat er wel binnenkort wel wat meer van horen van, uh, van dit. Uh, ja, ja. Ik hoor, <laughs> ik hoor het al. Ik zie een wijs uh, iemand met een bril op. En zijn naam is Benno Veugen, dus dat uh, kan ook wel heel erg leuk worden straks voor de komende drie uur. En de man die achter me zit, nou die kennen we van de zaterdagmiddag, dat is Rob Harms. Dus uh, voor de komende drie uur is het uh, wel weer gewaarborgd uh, voor, uh, voor wat betreft deze wijs. De -trophy. Gaat toch met een wat beschaafder uh, muziekje afsluiten, denk ik. Ja. <laughs> de Eurythmics uh, met... Uh, als het goed is, hier komt de Rain Nou, die is een klein beetje aanwezig. Hier en daar een spatje, maar daar is dan ook alles verder mee gezegd. Tot aan het nieuws van twee uur en straks gaan Rob en Beno verder.